En een voorspoedige start. Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. De Palestijnse Hamas-beweging roept op tot een nieuwe intifada tegen Israël. Hamas doet dat in reactie op het Amerikaanse besluit... om Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël te erkennen. Intifadas zijn opstanden in de Palestijnse gebieden... tegen de Israëlische bezetting. Hamas-leider zegt dat er nu moet worden opgeroepen... en gewerkt aan een nieuwe intifada... in het gezicht van de Zionistische vijand. Voor het eerst in vier jaar heeft winkelketen HEMA een kwartaal met winst afgesloten. Over de maanden augustus, september en oktober maakte de keten 4,6 miljoen euro winst. In Nederland liep de omzet wat terug, wel wordt er in de buitenlandse HEMA winkels meer verkocht, vooral in Frankrijk. Daar steeg de omzet voor het elfde kwartaal op rij. Ook online groeit de omzet, afgelopen kwartaal met bijna 22 procent... Toch lijkt het er niet op dat 2017 een winstgevend jaar wordt voor HEMA. Over het hele jaar staat er nog een verlies... onderaan de streep van bijna 37 miljoen euro. Onderaannemers hebben bouwbedrijf BAM al in maart gewaarschuwd... voor problemen met de vloerplaten van de later ingestorte parkeergarage... bij Eindhoven Airport. Dat meldt een vandaag. De bouwers stapten naar BAM omdat er in vloerplaten scheuren zaten... en de platen doorbogen. Ook waren er plassen op de vloer te zien, wat erop zou kunnen duiden dat de vloer gebroken was. De parkeergarage stortte op 27 mei in. Bijna alle kinderen tussen de 11 en 16 jaar hebben minimaal een zwemdiploma A. Dat blijkt uit cijfers van het Mulier instituut 3% van de kinderen in die leeftijdsgroep heeft geen diploma. Kinderen van ouders met een laag inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak en minder snel hun zwemdiploma. Vandaag wordt het 15 miljoenste zwemdiploma feestelijk uitgereikt. Eline van Negen krijgt haar C van Pieter van Vollenhoven. Het weer nog bewolkt en vanochtend trekt er al wat lichte regen over... met name in het westen van het land. Vanmiddag gaat het harder regenen en dan trekt de wind aan. Langs de kust kan het stormachtig worden. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Without fish. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human you grace. Your eyes without a face. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFN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 al oído para que te acuerdes si no estás conmigo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 hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que la griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave sabecito es lo favorito, suave, vamos pegando poquito a pasito Just a friend now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 Voorzitter, wens jullie allemaal fijne dagen.